Simpel. Ze sluiten gewoon uh, die, die jongens op in een, in een studio. En gewoon 24 uur in de tijd en 24 uur niet slapen. Dat moeten wij waar gaan maken, hè, Stefan? Ja, dat gaan we gewoon wel gaan doen. 24 uur, ik vind, wel, ik vind wel veel hoor. Nou, valt wel mee. Alleen de laatste paar uur. Ja, de laatste paar uur lijkt me ook heel zwaar. Uh, Mik, jij zit er ook weer bij. Uh, jij gaat ons ook weer begeleiden in deze moeilijke tijden. Moeilijke tijden. Hè. Zeker. Uh, 24 uur lang, denk je dat je het volgt gaat houden? Uh, ja, je, ik ga ervoor... het zeker proberen. En ja. uh, ik ga het eigenlijk ook gewoon zeker doen. Je gaat het zeker doen. Ja. En wat nou als je op een gegeven moment echt heel erg honger krijgt of echt het idee hebt dat je moet slapen? Dan ga ik toch nog proberen het in te houden. Je, ga, je gaat het sowieso proberen. Nou ja, dat is een heel goed voornemen in ieder geval. Um, ja, dus we gaan er voor 24 uur lang uh, niet eten en niet slapen. En uh, we, we mogen wel drinken maar dan alleen maar water. En elk half uur hebben we ook nog een leuke opdracht voor een van onze teamgenoten. En ik denk dat we er gelijk mee gaan beginnen. Wie wil beginnen in de ronde? Nou ja, Iemand die zegt, nou okay. ik doe dat wel, ik bied me wel vrij Ja, ga je de eerste eerste doen. Goed, hij moet dus uit een bak, moet hij één kaartje schudden, uh, ja, schudden, tacken. En daar staat een dingetje op en, uh, nou ja, die, die moet hij uitvoeren. Het kan een, een opdracht zijn, maar het kan ook een vraag zijn. Je mag niet kijken, dus doen we je ogen dicht. Ogen dicht, ja... En hey, je mag er één uitpakken. Ik ben benieuwd wat erop staat. Hou hem nog even dicht en, eh... Uh, hem, hou hem nog even dicht, niet kijken, en breng nog even naar je plaats toe. En zeg maar. Zeg maar wat erop staat. Wat staat erop? Ja? Kus de voeten van één van je teamgenoten. Kus de voeten van één van je teamgenoten. Nou ja, ik neem aan dat je zelf mag bestrijden. <coughs> Dus jij mag oh, ik zo gelijk niet goed. Jij mag zo beslissen Welk, uh, oh. bij welke teamgenoot jij lekker de voetjes mag kussen. Heerlijk! 24 uur niet, dit is Katie Perry. 24 uur niet eten en 24 uur niet slapen. En dat allemaal live op de radio. Uh, maar ook elke half uur een leuke, sympathieke en altijd gezellige opdracht die een van onze teamgenoten mag uitvoeren. En uh, ja, de eerste gelukkige kandidaat die uh, die meldde zich vrijwillig aan, het was Stefan. En hij heeft getrokken kus, één, uh, kus de voeten van één van je teamgenoten. Je mag zelf kiezen wie zijn voeten wil je kussen. Nou, ehm... Uh... Ja. Nou ja Mick, kom maar. Ja Mick, oké, okay. Mick, je mag allebei je sokken uitdoen. En uh, nou, je moet ze allebei kussen. Dus ook echt, ook echt met de mond. En uh, oh. <laughs> er, komt een, er komt een heerlijke geur vanaf. Uh, oh fuck. Hoor ik uh, hoor ik hier. Nou, pak je, pak je, pak je, oh. <laughs> pak je microfoon er even bij. Um, dat je even een, oh, even een interpretatie oh. kunt hebben. Uh, goed, kus de eerste voetbaan je mag, je mag, nee nee nee, je mag niet niks afhalen. Nee nu, moet, je, je mag er niks van afhalen. Nu moet je, je moet, je moet nu echt gaan. Oh nee, doe normaal, doe normaal. Je, je ga, beginnen. Je stil stilvieserik. Je moet, kies maar, doe het, je mag, je mag, ja. Nou, kom maar. Ga ervoor. Goed, dit is het heilige moment. Pak je, pak je microfoon er even bij. Dat we ook even die kus kunnen horen. want het moet wel een beetje een smak kus zijn, hè. Geef, kom maar. Nou, huippa, ja, en dat is kusje 1. Ah, oh, heerlijk. En, uh, volgende voet is aan de beurt. Echt heerlijk dit, uh. Dit kan ik echt nog uur doen, heb ik het. En oh, nog een kusje op de oh. voeten van... Mick, hoe was dat nou om op je voeten gekust te worden door, door even je genoten. Ja, nee, dat... Uh... Ja. Heerlijk, toch? Ja, zeker. Goed, dit was de eerste opdracht. We hebben nog veel meer voor je klaarstaan. Dat straks en meer in uh, nou, een hele, hele lange show. Maar ik heb echt het idee dat het... Nou ja, met zulke opdrachten kan het niet misgaan. Dit is flinke namen. En het nummer waarmee ze beroemd zijn geworden. Dit is Wolken. Voor mij. Ben ik hier of ik daar, allebei Op mijn wolk ik zit daar, alle tijd van de wereld, niks te haasten Mijn planeten om me heen heb ik niks te maken Ik droom op mijn wolk en ik lig te slapen Alles kan hier en ik vind het maast Om me heen is niks, centrum van het universum ben ik Ik kan je eventjes niet volgen, Kijk, ik kom er eventjes niet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 Ik kan je eventjes niet volgen, ik kom er eventjes niet uit, ik zit nu even in de... En daar worden hier flinke namen met wolken. En uh, we gaan het... Uh, we hebben ook telkens even een, uh, een, een onderwerp of eigenlijk een pol waar we het over gaan hebben met z'n allen en wat we er eigenlijk van vinden. En het eerste waar we het over gaan hebben is, moet Griekenland de euro uit? Ja, uh, moet, moeten ze eruit? Moeten ze eruit uitstappen? Moeten ze van de euro af? en moeten ze maar naar hun eigen munt toe, uh, muntsoort toe? Ik ga het... Uh, als eerst vraag ik dan Stefan Stefan, wat vind jij ervan? Moeten ze eruit stappen of niet? Uh, nou ik ik vind ik vind dat ze er gewoon uit moeten, ik vind. Ja, ik En waarom ze... waarom moeten ze eruit? Nou ja, ze, wat wat hebben ze nou in totaal gedaan voor, voor voor iedereen? En ja, ja ze hebben geld ze, gekost dat uh, Ja, dat, dat is dat is het enige wat ze hebben gedaan. Ze hebben alleen maar geld gekost. Dus ja, wat mijn pak kunnen ze gewoon weg. En Mick, wat zeg er jij ervan? Nou, kijk al die burgers die zeggen altijd allemaal van uh, ja, we willen gewoon naar ons oude geld terug. En dan zijn er zijn een paar mensen die die zeggen dan van nee dat doen we niet. Dus ik zou zeggen waarom niet? Doe gewoon wat die burgers zeggen, als, als, ja, kijk, als het fout je, afloopt, dan weet is het niet. Het probleem is, is, niemand in Europa boeit het eigenlijk iets om de euro. Maar het gaat uh, om, de, om Griekenland. Maar het gaat erom, uh, Griekenland, die heeft, uh, de banken daar hebben heel veel uh, schulden openstaan bij.. Nederlandse banken, Duitse banken, Franse banken, Italiaanse banken. En Italië die is, is ook al een beetje aan het uh, wankelen. Dus het zou betekenen dat als Griekenland verliep gaat, misschien Italië ook verliep gaat. En Spanje daar ook mee dekt. Dat is eigenlijk het probleem. Dus het is, het, is, het is een risico. Maar persoonlijk ben ik ervoor omdat ze eruit moeten. Want ik denk dat ze alleen nog maar meer geld gaan kosten. Ja. Want nu, nu hebben we al zoveel geld gegeven. Ik denk dat het nu, uh, nu zit klaar. Dus uh, we stemmen allemaal voor de met die met die gasten. Ja, straks nog een nieuwe uh, poll dus en straks ook nog een nieuwe opdracht over een kwartiertje En uh, de volgende vrijwillige kandidaat die zich aan heeft gemeld is Mick En uh, de vorige keer uh, was, zei Stefan, nou ik begin wel als eerste En jij moest de voeten kussen van, uh, van Mick, o hoe was dat nou? Nee, echt heel smerig uh, Maar waarom was dat zo smerig? Nou, um, je hebt ze voeten niet gezien ik heb ze Maar ze, ze voeten waren niet echt. Uh... Nee, het was niet echt uh, prettig. Sterk hoor. En dan, dan zacht uitgedrukt, hè. Zacht uitgedrukt. Oké. Okay. Uh, Valerius, she doesn't know, she doesn't care. En uh, straks nog hits. En we hebben nog veel meer voor je klaar. Dan dat en meer, we hebben ook nog een paar romantische verdichten. wat hebben we eigenlijk niet. Dat allemaal straks. I wish you could see. 7 Nation Harmony. Nou ja, daarvoor Valerius met She Doesn't Know. She Doesn't care En, ehm, um, Ja, wat ging mij nou ook weer? Uh, ik, ik wou, ik wou iets, iets... Oh ja, de gedichten, jongens. Ja, ik zei het van... Uh, gedichten. En toen uh, werd ik echt aangekeken. Want... Huh? huh? huh? Dat, dat heb ik... Ja, jongens, dat heb ik... Dat heb ik allemaal voorbereid. Het, is, het, zijn, het zijn een beetje liefdesgedichten. En daarvoor heb ik ook nog een romantisch muziekje. Ah, oh, hey, dat, dat is even romantisch, heb ik. Heb ik, dat is romantisch toch, jongen? Ik, ik, ja. Uh, ja, dit is echt, uh, echt romantisch. Ik ga er bijna van huilen, joh. Nou, oké, okay, ik, ga, ik ga een paar mooie gedichtjes erop, uh, op vertellen. Oké, okay, weet ik, maar, Ja, ja, oké, okay. komt hier joh, joh. S ochtends eet ik niet. Ik denk aan haar. S'middags eet ik niet. Ik denk aan haar. S'avonds eet ik niet. Ik denk aan haar. S'nachts slaap ik niet. Ik heb honger. Ja, hey, jongens, die gaan Ja, ja, hij, hij moest even binnenkomen, hè. Ik zag je lopen. Ik vond je te gek. Ik keek achterom en ging op mijn bek. Ik ben voor je gevallen. Gevallen op straat. Ik zag je mooie ogen, maar de stoep er al te laat. Ik hou van het leven. Ik hou van de zon. Ik open de deur en flikker van het balkon. Ik heb je alles gegeven. Een gedicht, mijn maandselaars en een kind... Wil je nu even kijken of het eten klaar is? Nou romantische, jongens. Die, uh, not not be, romantischer jongens. En nog een nog een, nog een romantischer. Ben je satisfaction en straks is een mikke. Uh, nou ja, misschien wel gelukkig al met de opdag. het, dat de volgende kandidaten uh, gezellig wat mag denk uit, uh, mijn favoriete box, ik, ik moet zelf ook over voor de mensen die denken, hé, hey, jij moet zelf niet, maar uh, ja, ja, Mick bood zich vrijwillig gaan, dus dan, dan ben ik ook niet te lullig om hem voor te laten, Mick, uh, ga maar staan, doe je ogen dicht, uh, en uh, pa pak je microfoon er ook even bij, dan kunnen we gelijk even live uh, meegenieten met wat er staat, ja, is goed, uh, goed, nou, ga we staan, uh, doe maar even wat hoger je microfoon, want dan kan je er ook wel beter bij, uh, okay. Goed. Doe je ogen dicht en pak maar eentje uit. Ja, spannend hoor. Ja, je hebt er. Oh, nee, je hebt er maar één, je hebt mijn uh, nee, oh, ijs dubbel gekrapt. Noem maar maar op! Oké. Okay. Doe een uh, tie-ripje om je arm heen en laat hem 10 seconden lang zo strak mogelijk aantrekken door je teamgenoten. Een tie-ripje. Ja. Nou volgens mij hebben we die hebben we, Ja, daar hebben we een ripje liggen, die moet je dan even pakken. En uh, hoe gaat hij hier dan weer af? Uh, nee, we doen het soms zeggen aan de andere kant. Dus dan dan dan zit hij niet vast. Oh, ik kan hem twee kanten op doen. Dan jou? Ja, nee, is goed. Uh, uh, goed pak hem maar, pak hem maar het piep. Oké. Okay. Ik ik vind het echt. Het uh... is wel weer een hoogtepunt, joh. En uh, het, ja, inderdaad. En nou, dan kom er maar even bij Stefan, want jij gaat het natuurlijk samen met mij doen. En uh, mag ik, en dan kom je even hier staan. Kom maar even bij mij staan. Blijf natuurlijk allemaal live, dus moet je, even, dan moet je even kijken, is dit nou de goede kant of niet? Ja. Dit is wel de goede kant, we hebben even een nieuwe nodig. Dat is wel p 1 Daar aan de, aan de achterkant. Och, en daar valt. nu valt de weg Het is, daar niet de over. Nou, nee, nee, ik weet het niet zeker. Nee, nee, nee, dat moet. Even kijken hoor, jongens. Gaan we gaan even kijken. Ja, ja, wij hebben hem. Goed, uh, do we doen hem even om je arm heen. En, eh. Uh, nou, het is toch een mooie plek dus hè? Ja, oké, okay, dan ga ik hem tien uh, seconden lang, hè? Kan jij vertellen? Maar waar gebeurt echt helemaal niks? Volgens mij is dit echt een... een slechte opdracht jongens, uh, wat, wat zijn we nou mee bezig? Ik krijg hem nog geen eens starten. Nou dit is wat, wat een flut opdracht Nou, ja, haal hem er zomaar vanaf Nou dat was helemaal niks, hè? Maar ik ga, ga maar weer terug zitten je, Wat ben je toch wel weer gespaard zeg? Zo so, ik ben blij zeg, <laughs> uh, Maar het gebeurde eigenlijk niks Wat, wat was een slechte opdracht nou, gelukkig niet, nee. Nee, nee gelukkig niet. Nou, goed, over een half uurtje ben ik weer aan de beurt. En hopelijk, uh, ja, daar uh, tek ik ook iets zo'n opdracht. Want, nou, nah, dan vind ik het niet zo erg. Jennifer Lopez en Pippo. -Lo. Je wordt on the floor. Ja, dus, uh, nooit meer. It's a new generation. Party people, get to my party people, people, people, in the club. come on the floor. Yeah. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor, break a sweat. Yeah. All I need is some vodka, some can come, and watch the chico get donkey cone Maybe if you ready for things to get heavy, I get on the floor and make a fool if you let me. No more me, just bit me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more. Get on the floor. Get on the floor. Get on the floor. Get on the floor. Ik ben er Nee, die twee hoorde. En uh, ja, hiervoor, uh, moest uh, Mick moest een opdracht uitvoeren, maar dat bleek een super lichte opdracht te zijn. Nogal, ja, voor hem is dat natuurlijk hartstikke positief. Maar uh, ja, de vorige kandidaat, dat was, uh, dat was Stefan, en die werd iets uh, meer gestraft. Die moest namelijk uh, de voeten kussen van Mick, die uh, gezellig net uh, hard ge had gesport. Dus uh, ja, dat uh, was wel beter, Maar goed, Mick die kwam er goed vanaf met de taarliepen, want dat bleek uiteindelijk niet zo'n zware opdracht te zijn terwijl ik had eigenlijk verwacht dat het toch wel een redelijk zwaar opdracht was geworden. Wat dacht jij ervan uh, ik? Had je zoiets van, nou nah, dit deze gaat wel pijn doen of? Nou, nou? ik dacht nou nah, dat, dat kan ik wel. En dat uh, lukte ook wel. Ja, maar echt had je echt verwacht echt dat het meer was? Dat het echt ja, uh, een beetje pijn maar nou, Nee, niet echt eigenlijk. Nou, nee, het was eigenlijk heel cool ondervangen. Tuurlijk. Kom maar, kom maar. Altijd. Want, uh, uh, wat, uh, ja, ja, ja. Je, hebt, uh, je hebt ook weer een, uh, een Starfax opgesteld. Deze keer is voor Coldplay. Uh, Coldplay bestaat uit een niet gitarist, een bassist, en een drummer en een zanger. Dat is Chris Martin, die is de bekendste. Uh, uh, Coldplay bestaat nu al 15 jaar. En ze komen allemaal uit Groot-Brittannië, dus oftewel of Engeland. En ze spelen het liefst alternatieve rock. En ze hebben in Nederland al vijf noteringen voor albums gehad. Dus ze zijn al vijf keer in de 40 geweest met albums... En in album top 5, bla bla bla bla bla. En ze hebben natuurlijk een nieuw nummer uit. En dat is ook nog eens de band nieuw van deze week. En dat is Coldplay in Paradise. In het begin vond ik het een beetje saai, maar ik vind dat het uiteindelijk een goede plaat is geworden. Hij staat ook op een nieuwe album. Die je helaas niet op Spotify kunt downloaden. Coldplay dus. En het is een aller, aller, aller nieuwste plaat. Die ik dus persoonlijk heel erg aan prijs. It is paradise. The Music Amy. Uh, uh, uh, ja, uh, nummer op haar album stond Circus. Haar Comeback album, waarop ze helemaal cool was. En uh, ze weer helemaal terugkwam. Nadat ze zich had kaal geschoren, uh, nou, blijkbaar aan de duk zat. En nog veel ergere dingen. Dus uh, nou, ik vind ze is weer mooi teruggekomen. En ook bijvoorbeeld met dat nummer Circus, wat ze destijds heeft gemaakt. Ik vind dat ze het allemaal weer heel knap heeft gedaan. Hoe ze daar is uh, in teruggekomen. De Doos en ga ik even met uh, Mick door naar hen. Mick jongen, uh, je hebt de Doos en Doos weer gemaakt. Een heel toepasselijk heb je het over. 24 uur niet eten en niet slapen gedaan. Nou, ja, inderdaad. Wat toevallig uh, dat wij dat ook nog eens even doen. Voor als je net intuut namelijk, uh, wij gaan 24 uur niet eten en niet slapen. Om ook een keer mee te maken hoe dat is in uh, armere landen. Aangezien wij, uh, ja, als we honger hebben, gewoon uh, even naar de C-duizendal, de Appie Hein of... Uh, of de Deka. Nou ja, ja in, in wat goedkopere gevallen naar de Lidl of de Deka gaan. Of de Aldi. Of de Aldi, dat kan ook nog, uh, als je echt <laughs> heel erg honger hebt hey, en niet zoveel geld hebt. Eh, uh, niks uh, de doels zijn mm -hmm. dus over 24 uur niet eten en niet slapen. Uh, de doels zijn eerlijk niet eten en niet slapen. Dus, uh, ja, dat is wel handig. Dat is inderdaad handig, als je dat niet ja, doet, dat dan, uh, uh... Dan, dan lukt het niet, hè. Um, als je ze met de meren doet, elkaar steunen. Nou, wij steunen elkaar toch door, door elkaars uh, schoenen te kussen, taaienpies om elkaar's handen te binden. ik vind, uh, wij steunen elkaar echt... Uh, Echt diep gewoon hoor. Ja, echt heel goed. Het proberen gezellig te houden. Nou, volgens mij is hier de gezelligheid... Op valt hij van alles naar beneden. Er is de gezelligheid hier op zijn toppunt. Ik vind, het, ik vind het wel gezellig, jongens. Volgens mij zit dat wel, zit dat wel snor. Ja, zeker. Dat zit heel snor. En uh, don't stiekem eten. Ja, dat is uh, elkaar irriteren. Dan loopt het slecht af als uh, uh, af voor iedereen als je niet mag slapen. Inderdaad. En als je klaar bent in één keer te veel eten. Ja, inderdaad daar heb ik het ook al over gehad. Nadat wij klaar zijn met onze 24 uur, beginnen wij rustig met een appeltje. Omdat je anders gelijk je hele overstuur raakt. Want dan denkt hij, oh ik heb 24 uur niet gegeten. En dan krijg je opeens gelijk een hele pak vet naar binnen. Dus dat is eh... Uh... Dus da daar houden we ons ook aan. Dankjewel voor deze tips, Nick. Ja, dat geen de probleem. Deze wijze raad van je weer. Precies. En dan mag jij het volgende nummer aankondigen. Maar je weet nog niet welke het is, hè? Nee, geen idee. Dus uh, zo kom eens naar je type, dan, dan weet je het ook. Ik... Ja, ja, dat is goed. Weet je, jij zegt gewoon de naam. En dan zeg ik eh... Uh, uh... Dan zeg ik wel de artiest. Dit, dit is de naam. Hij, hij is er nu hoor, zeg maar. King of anything. King of anything, de dus Sarah Bareilles hoor je. En uh, nou nog... Uh... hey jongens, nog drie, vintig uur te gaan. Jee! Hey, en ik begin nu al honger te krijgen, dus dat gaat uh, niet goed. Drowning, there's no one here to save Who cares if you disappear? En het wordt tijd voor mij dat ik dat ik ga tacken. Ja. Uh, yeah. Ja, dus uh, een weet je, jij mag even, jij mag dat ding even want ik, uh, de dingen even vasthouden. Ik hou de dingen even vast. Dan dan speel ik tenminste niet vals. Uh, ja, als het goed. Ja. Nou, ik, oh, dat laat ik wat leuk hebben. Uh, Ogen dicht. Even kijken, wat, wat heb ik? Uh, oh, ik heb ik heb een vraag, jongens, ik heb een vraag. Oh, een vraag. En de vraag is uh, van wie hou je meer, van je va van je moeder? Of van je vader? Is de vraag. Uh, ja. Ja, uh, nou ja, we hebben sowieso beloofd dat ik het met de waarheid beantwoord. Dus ik, ik vind het heel lastig. Maar, eh... Uh, ja, ik, ik kan eigenlijk niet kiezen, jongens. Dus ik ga toch echt voor allebei. En dan wordt er ook nog gevraagd waarom. Ja, het is gewoon, ik bedoel... Uh, ja, de een heeft me dan wel uitgepaard. Maar ja, die ander heeft toch uh, de cellen ervoor gegeven. Dus... Ik, ik ga toch voor me voor me voor me voor me allebei, voor me allebei. Uh, nou, ik had dus een vraag, kan ook, kan ook. Ik kan ook gewoon een vraag teken. Um, en over een half uurtje is de volgende patiënt weer en eh uh, nou, nee, ik had een lekker makkelijke. Ja, nu nou ben jij weer Stefan? Nou, over een half uurtje mag jij weer. Ah oh nee. En gelukkig zitten uh, de voetenkussen hebben we weer terug ingedaan. Ah oh nee. Dus ik nou, misschien heb je nog een geluk dat je een twee keer achter elkaar mag draaien. Nou, dat zou toch leuk zijn jongens, dat zou leuk zijn. Echt, ik zie er alweer uit hoor. Dit <laughs> is Crystal, dit is Battles. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture-perfect world. Something came sneaking in underneath both of us. And we battled. So we both had enough and we make a scene All these broken bottles, bottles, man, we all torn such a slave to your brother En je hoorde get shaky En uh, hiervoor kreeg ik een uh, vraag Tijdens mijn uh, ja, Tech moment kreeg ik ook weer zo fout uh, tijdens, mijn, uh, ja, tijdens mijn Opdracht, competitie, die ik mag uitkiezen We gaan nu verder met de wist uh, Wist je dat, ik vraag het even allemaal als leven want, uh, Wist je dat in Bangladesh Kinderen vanaf 15 jaar daarvoor kunnen krijgen Als ze spieken tijdens een examen Dus als jij spiekt tijdens het examen Kan je gevangenis gevangenisstraf krijgen Zo, nou Nee, dat uh, lijkt me ook een beetje... Uh, Als... want je, jij spiekt ook de hele dag natuurlijk, dus... Uh... Coca-Cola was oorspronkelijk groen. Dat etiket uh, etiket nu ze dood natuurlijk. Ja, dus oorspronkelijk was het groen. Uh, het meer waarschijnlijk is dat je door een champagne keuk wordt gedood en door een giftige spin. We wordt uitkijken voor de champagne, lijkt me. Uh, een krokodil zijn tong niet kan uitsteken. Dat, dat kan hij niet. Het, moet in het blijft in zijn mond. Wij kunnen, wij kunnen onze tong uitsteken, maar de, de krokodil kan dat niet. Sommige leeuwen meer dan 50 maal per dag vrijen. Ik ga er even niet verder op in. Het oog van een stuifvogel groter is dan zijn hersens. Nou, dan heb je tenminste nog met de stuifvogels wat gemeden, hè? Maar wel weer speciaal. Dankjewel voor het samen met me. Dit is Jelle en dit is Swagger Jacker. Get your game up get your get your game up you probably working at a 95 pace i wonder De American Rejects, en de gifts, you hell, en ja, Mick was een spelletje aan het doen, uh, pak de microfoon eens bij, maar opeens uh, gaat alles kapot. Je kan, die, je kan die code niet meer gebruiken. Nee, nou nee, jammer dan. Jammer dan, ah, uh, dan moet je even een ander, ga GTA spelen, Dat is ook een uh, vet spel. Ja, ga ik doen. Dan uh, moet je deze wel weer verwijderen natuurlijk. Ja, hij, zi hij zit wel op de studiocomputer, zit hier allemaal spelletjes bij die hoor. Oh. Maar goed, we begeven het hem. Uh, we gaan verder met het, uh, met, uh, met, waar, waarmee gaan we verder? Mm. We doen de top 5. Um, uh, de beste zangers die voortkwamen uit de talentenjacht, uh, de top 5. 5. Dat Chris uh, je kent hem waarschijnlijk niet, maar hij heeft de American Idol gewonnen in 2006. En is een hele grote artiest in Amerika. Paul Potts, uh, dat was die uh, wat oude man uh, die, uh, ja, die heel goed opera zong. Die is wel ver gekomen, het deed nog steeds veel op. Hij, was, uh, hij werd bekend van Britain's Cat Talent, de britser versie van Hans Cat Talent, in 2007. En Susan bowl ook van Britain's Cat Talent uit 2009, uh, zong ook opera en is daar ook heel, heel beroemd mee geworden. Kelly Clarkson, iedereen kent haar wel. Die won American Idol in 2002. En Kelly Clarkson, ja, ze is echt heel groot geworden. Ook in Nederland heeft ze veel iets op de naam staan, bijvoorbeeld. Uh, nou, we, we kunnen we kunnen er best we kunnen er best een paar laten horen. We zijn er, we zijn er van, niet. Even kijken, een paar een paar uh, Kelly Rowland hitjes, hè? Kitty en al natuurlijk, en uh, deze. Ik heb ook wel met David Guetta samengewerkt uh, aan Winlove Takes Over. Is here tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, dus dat uh, hebben ze allemaal gedaan. En nou ja, daar mag ik toch wat trots op zijn. Maar nummer 1 is Kerry uh, Under, uh, Underwood. Die won American Idol in 2005. En die ken je waarschijnlijk niet. Maar in Amerika is het de ja, echt toch een van de grootste artiesten die daar is. Alleen uh, ja, in Nederland en in Europa slaat de stem niet. Uh, niet aan, maar in Amerika is dit echt een topzanger geworden. Dus zo blijkbaar. Je bent nog niet helemaal moedloos als je mee hebt gedaan aan zo'n, het uh, talent zo talentenshow. Sommige mensen zeggen van ja, je hebt meegedaan en daar is je room over, maar dat hoeft niet altijd te zijn. Deze nummer werd ook ontdekt, maar niet in een talentenshow. Dus don't wanna go home.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 Change the way you kiss me. En daarvoor hoorde je nog Jason Rurla en Je hoorde don't wanna go home. En uh, nou, ik heb, uh, ik heb net een vraag moeten beantwoorden. Maar straks over. Uh, nou, nu eigenlijk. Weet je wat? We gaan gewoon voor op schermen lopen. Stefan, uh, kom maar maar weer bij. Jij mag, uh, jij mag er weer uitkiezen. Kom maar. Kom maar weer. Kom maar weer. En ik ben zo benieuwd wat het wordt. Park, uh, neem de microfoon even mee. Want ik wil, ik wil natuurlijk gelijk weten wat, uh, wat voor leuke uh, dingen erop staan. Goed, doe maar open. Dit is een kleine. En uh, le lees maar voor jongen. Wat, wat, wat, wat is er? I ja? Oh, oh, dat, dat mag je niet. Ja nou dat. Maar wat, wat moet je dan nou wel doen? Zeg het even. Pak de microfoon even bij. Ik moet vragen aan Nee, ik. Nee, je mag het niet voorlezen. Je moet gelijk kiezen. Mick, heb je wel eens wat gestolen? Mick heb je wel eens wat gestolen. Hij vraagt dan Mick. Mick, heb jij wel eens wat gestolen? Uh, dat be uh, bedoel je naar mij gewoon, bijvoorbeeld het snoeppot of uh, ook uit uh, oh, de winkel? Oh heb, je wel eens gestolen van je ouders? oh, heb je wel eens wat gestolen van je ouders? Ja. Nou, ja. Maar en wat heb je gestolen dan? Snoep. Snoep. Alleen maar snoep. Alleen snoep. Het ja, is het enige wat je uitgestolen hebt gestolen. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat Is het niet waar? Heb zelf andere verhalen? Heb jij andere verhalen? Mick, oh, vertel! Oh, volgens mij er komt een hele gespannen, uh, gespannen sfeer nu. Als jij zegt dat het zo is, dan geloven wij jou blind. Nou goed, jij ook weer een makkelijke opdracht. Maar wie weet, over een half uurtje, Mick, krijg jij wel weer zo'n uh, gezellige opdracht. Zoals wij dat uh, graag noemen. Dit is Alinisch Moretz. En dit is Ironic. It's a death row pardon, two minutes too late, and isn't it ironic? Don't you think? It's like. Rain.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 Tray, like sick -um I'm a niche that they can't scratch, they sick of me But hey, what else can I say? I love LA Cause over and above all, it's just another day And this one begins where the last one ends Pick up where we left off and get smashed again I'll be damned Just around and crash my pins Driving round with a smashed front end Let's cash that one in Grab another one from out the stable The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado The hella vino, Do I want leather seats or vinyl? Decisions, decisions Garage looks like precision collision omeko Beats quake like Waco Just keep the bass low Speakers away from your face though face, So though. crack a bottle Let your body waddle Don't act like a snobby model calling this party from dust And I take great pleasure in introducing 50 cents This bottle after bottle The money ain't a thing when you party with me It's what we into It's simple We fall out of control like you wouldn't believe I'm the napalm, the bomb, the dawn I'm King Kong, get rolled on Wrapped up and rained on I'm so calm through Vietnam Ring the alarm, bring the Shandong Burn one, do what you want Go on and on To the brick of wood Get the paper Man I'm taking You know I don't give a c I spin it like It don't mean nothing Blow it like It's supposed to be Blown Motherfucker I'm grown I stunt I stare I flash I guess what the I want So what I trick Badass Birkin bash, Classy Give me two shoes I say move a Smooth So crack a bottle Let your body waddle Don't act like a Snobby model You just hit the lotto Uh oh uh oh Just hopping in my In this village, really now that many of us And ladies love us, my boss is kicking up dust It's on to the break of dawn And we're starting this party from dust eigenlijk een beetje speciaal voor Mick hè. hoorde M&M, Dr. Dwayne, 50 Cent, en the crack the bottle. Maar dan nog wel even in de extended version. Uh, ja, en ik wou net zeggen, kom, we gaan nog even, uh, iemand moet nog even een opdracht uitvoeren, maar dat heb ik net gedaan. Of nee, dat was jij, hè? Ja, jij moest die vraag stellen, inderdaad. Dus, uh, gaan we even verder met de... Ja, wat zullen we doen, wat zullen we doen? We gaan gewoon verder met uh, de showbiz shit. Zangeres Jenna scoort haar elfde nummer 1 hit in de VS met haar single We Fight Love Loves samen met Kelvin Harris. Daar miste de meest succesvolle uh, solozangeres ooit. Um, slechts twee andere solo wisten uh, meer nummer 1 hits scoren in de VS. En dat was Madonna met 13. maar waarbij ik uh, met 18 nummer 1 hits. Twee nummer 1 hits van waar waren als zangeres op, uh, uh, op hits van andere uh, Love The Way You Live van Eminem. En Live Your Life van T.E. Ja, en haar eerste nummer 1 hit uh, in de VS uh, was Soft Kel Stained Love. Ken je waarschijnlijk allemaal niet meer, want dat is al heel lang geleden. En die singles van haar uh, verschenen vorig jaar op de het eerste piek. En We Found Love is de eerste single van haar nieuwe album Talk That Talk. Nou, is het mooi jongens? Hallo, leven jullie nog? Nog hè? Mooi, mooi. En uh, Frans Bauer komt met zijn allemaal gloednieuw binnen op de eerste plaats op de Almond Top 100. Uh, hij laat hiermee concurreren zoals dus Kopplay en Jan Smit achter zich. Nou is het wel mooi hè? dat uh, Frans Bauer Kopplay uh, en Jan Smit achter zich laat. Dat je toch wel tranen in de ogen hè? Dit? Ja, zeker. Zeker. En uh, Gersperdoel die uh, kreeg laatst in de wereld uit door. Toen keek ik ook uh, en toen uh, uh, was hij dus zijn nieuwe single aan het performance samen met Goes Meeuwers. Uh, maar die heeft ook gelijk een gouden single meegekregen voor hen. Zijn nummer Ik neem je mee. Wat ook een ontzettend goede plaats, maar die is ook in een hele korte tijd ontzettend veel verkocht. En eh, uh, ja, uh, Gersperdoel re uh, uh, reageerde ook niet heel verbazend. Hij reageerde Zo! Nu al! Dus, uh, nou ja, gefeliciteerd Gers, doe er wat leuks mee. Uh, verkoop hem niet, ook al is die van goud. D dat is wat is gebeurd. En dan kregen mensen een gouden plaat van platina. En die verkochten ze dan, verkochten sommige artiesten, omdat ze te weinig geld hadden. Daar kan je toch wel flink wat vervangen, lijkt me. Maar omdat nou... Nou ja, het is natuurlijk wel... Je krijgt het natuurlijk wel. Dus persoonlijk zou ik er toch wel eerst even goed over nadenken. is dus de man die ook wel heel wat goede plaat op zijn naam heeft staan, James Blunt...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 You're sorry now for what they've done, there were three wise men.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 Zinnie Tampa en Eric Turner en je hoorde We're in the stars En uh, ja uh, Gezet in de sterren En ik, uh, aangezien jullie allemaal zo sportief bezig zijn En zo lekker bezig yes. met spelletjes te spelen Ga ik jullie even onderbreken in jullie moment Dat en uh, jullie... Uh, Nou, yes het mag, yes uh, Goed, uh, uh, vind je The Voice het beste uh, zangprogramma wat er ooit is geweest? Nou, wat ooit is geweest, niet. Maar nou, wat, noem wat is beter dan? Uh, wat is beter? Nou, X-Factor vind ik beter. Vind je X-Factor beter? Ja, maar ik vind nu de voice off vind ik op dit moment wel de beste, op dit moment. Ja, ik maar vergeleven. op dit moment zijn er ook bijna geen andere, dus... Maar, als je nou echt hier top, hier top top je, je top je nah, top 5 of je top 3, doe maar top die. Top 3, top 3. Nou, dan komt er op 3 uh, van mij uh, popstars. Popstars, ja. Ja. En dan op twee, de um, Voice of Holland. De Voice of Holland. Yeah. En dan op één, X-Factor. X en Mick, wat, wat zeg jij ervan? Nou, ik vind het niet het allerbeste programma. Ik uh, keek zelf al graag naar X-Factor. Dat vind ik zelf uh, al leuker. x factor type ze Ik ja, ben ik het helemaal niet het... met jullie eens. Ik vind zelf, vind ik de Voice of Holland vind ik heel anders. Ik bedoel, X-Factor is eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan staat een X op het podium en voor de rest niks. Ik bedoel, de van vallende heeft toch wat nieuws gebracht jongens. Ja, ik bedoel X-factor, uh... dat is toch gewoon, het is hetzelfde als Idols, alleen bij Idols staat er Idols en bij X-factor staat de X-factor. En het heeft een andere kleur. Idols is Idols is uh, uh, is blauw en X-factor is rood. Maar voor de rest is er toch bijna geen verschil. Ja, maar we hebben het over. Uh... De Voice. Nou, ik vind De Voice zelf. Ik vind het is niet mijn smaaksoort. Maar, het is wa niet waarom mijn soort waarom smaak. de X Factor wel dan? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik uh, ja leuker. Vind ik leuk om te kijken. Ik denk dat het niet nooit even eens eens wordt, jongen. Ik ben. Ik ga toch echt voor De Voice van. Ik vind het totaal nieuw. Ik vind het leuk. Ik vind het uh, vernieuwend. Ja, en ik uh, en wat waar ik me ook echt dood aan kon bij het X Factor en het ijs. Ik was wel klaar met al die mensen die niks konden. Ik uh, ik ben toch meer van het Yes, eindelijk talenten die wel wat kunnen en niet alleen maar van die uh, yeah. van die mensen met zo'n doie kraai stem. Ja, maar ja. eens, ja, het, het zit, in de de really, really het zit hem in de kleine, dingen. het zit hem in de kleine dingen. tonight, tonight.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 Ja, yeah, je blow, blow, blow, blow, blow, en dan worden je de houtje away. En je hoort tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. En, er uh, is even een nieuwe bol gesteld, dan wil ik het gelijk even, eh, uh, wil ik het gelijk even over hebben. Eh, uh, ze worden verzonden door Mick, dus, uh, als je me wil aanvallen, ik heb het niet verzonnen, eruit. Eh, uh, het is, de vraag is, wat vind jij van het homo zijn? Ik begin bij Stefan. Stefan, wat vind jij nou van ja, het homo zijn in het algemeen? Uh, nou, ja, ik vind dat er nogal heel raar over gedaan wordt. Want, Hoezo ja, wordt er raar over gedaan? Nou tevoren? ja, mensen die doen alsof het, iets, alsof het iets abnormaals is. Dus, ja. Ja. Ik weet niet, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja, nee, maar ze wat, wat vind je er zelf van? Ik vind, er, ik vind het gewoon, ja... Ik vind het gewoon normaal. Uh, gewoon iedereen... je, hebt er, je hebt er niks op tegen? Nee, iedereen zijn eigen ding. Uh, nou Mick, vertel eens jongen, wat, uh, wat is jouw mening daarover? Nou, ik vind dat je mag vallen op wie of wat je wil. Ik bedoel, uh, ja, wie, wie zegt daar wat over? Nou, sommige mensen. <laughs> ja, sommige mensen, mensen die denken dat ze. Ja die denken dat niet normaal is ofzo, maar ik bedoel sommige mensen die uh, hebben dat gevoel nou eenmaal. Dus jij zegt gewoon, nou is geen probleem. Ja, inderdaad. Uh, iemand er uh, ooit wel eens over gedacht dat hij homo was? Getwijfeld? Nee, nee ik niet. Stefan? twijfeld dat je dacht van nou, misschien uh, ben ik wel homo? Nee, ik niet. Niet li- nee, nee, ik geloof je, ik geloof je, ik geloof je. Uh, oké, okay, nou ja, dat, uh, dat, dat is toch het onderwerp wat ik even wil aankaarten. Om even te kijken hoe het uh, hoe het hier daarmee ligt. En, eh, uh, na-na-na-na- na, na, uh, Nee, wacht, we gaan nu wel doen. Mick, jij mag er weer één uittekken, jongen. Jippie! Dus, uh, Jippie! Ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht! En pak er maar eentje! En pak de microfoon erbij en doe hem open! En uh, lees maar wat erop staat! Wat, wat, wat staat erop? Kus de voeten van een van je teamgenoten! Kus. Ik Het is niet te geloven, nog een keer! Nou, weet je mag kiezen! Uh, wie, wie ga je kiezen? Nou, doe maar Stefan dan. Speciaal voor jou, jongen. Ik voel me wel beledigd dat ik al twee keer niet ben gekozen, jongens. Uh, vertel, wat is, wat is de grond daarvan? Nou, dat van Stefan weet ik niet, maar ik uh, ik vind gewoon dat Stefan had verdiend, omdat gewoon, dat het ook uh, bij mij had gedaan. Uh, ja, dus, uh, ja. Nou, Stefan, doe je ook uit. Doe je sok maar uit. En uh, Mick, pak jij de microfoon er maar bij. Uh, dus uh, nou, pak, pak jij de microfoon, maar ik vind, ik vind het wel een prachtig moment, jongens. Pak de microfoon er maar bij en uh, nou, ja. Ja, leg je voet maar op tafel. Uh... Oh, oh, oh. Het oh. is, het is, uh... oké. Okay. <laughs> Goed, ik, uh, ik ga er even een toepasselijk underscoretje bij doen, denk ik. Ik denk, ik ga maar voor een romantische, want dit is toch wel een romantisch moment. Om elkaar voeten te kussen. Wacht even hoor, we moeten even het introotje even overslaan. Mick gaat ja. Stefan zijn voeten kussen. Je, je kan beginnen, jongen. Je mag niet. Je moet wel. Het moet wel echt een kus zijn, hè? Ja, ik moet echt. Ik moet wel de smakkel hoor zo. Ah, ah, ah. ah. Oké, okay, nou dat was meer, weer. Dat het weer en meer het, het zag er weer uh, zeer leuk uit voor de voor de toeschouwers. Uh. Ja, voor de toeschouwers ziet het er altijd leuk uit. Goed, dat was. Uh, dat was. En uh, hij zit zijn mond er even af. Te... Je hebt wat water. Neem het. Genieten van. Oh, ja, Dan gaan wel we wel even wel. verder met het volgende is is Mr. Polska. Gemma, ik ken de wicked songs song. Die gaat van wow wow wè En dan van wah wà wà Dus DJ, yeah. draai die wicked songs song. Die gaat van wow wow wè En dan van wà wow. wow. Mijn naam is President Posca Bailey de kletter Drukt op een knopje van waar een cd'tje draait en zo Bos van de bitter Heeft met een keyboard en muziek man oh. Oh, oh. Posca en de klebberten Champagne, en yeah, bubbeltjes Op zoek naar bobbelen in liefst wil ik dubbelen Date je, tante heet een teetje Billy draait cd'tje En ik loop maar een beetje Zo so, van shemalane Ik heb die kater maar nog steeds Ga ik wow Paulina is te lief, ja het liefst Ga ik fout, en hey, jij moet niet Whoa! Doe die blanke boy dans. Heb een huis op een berg en er kom je bij me langs Barbecue in tuin Beetje vissen aan de meer Om de 10 minuten scheren Ja ze noemen mij beer Met Jotter in de auto Automonteertje Dorota op de achterbank Je weet wat gaat gebeuren Augurk in de wafel, wafel kleren Droge kachel kachel Stoeren jochie babbel babbel House nooder, krabbel krabbel Net heeft uh, ook al uh, de voeten van Stefan een kus mogen ondergaan. En wa was het lekker? Was het lekker? Was het lekker? Dat, dat vraag ik me dan wel af. Hey, hey, dacht je echt nou, nou, uh, niet, niet slecht zeg. niet slecht. Wie ik? Wie ik? Ja, nee, ja, ja, jouw voeten zijn een Oh, ik, ja, nee, ja, heerlijk natuurlijk. Heerlijk, was nee. het echt... Of, nou, het was sarcastisch bedoeld. Nou ja, nou ja, nou, nou juist, voelt, uh, voelt het een beetje of... Uh... Nou, het, voelt, het voelt heel raar. Het voelt heel raar. Dat is het in ieder geval niet normaal. Niet normaal? Hmm. hmm. Nou, nu gaat iedereen thuis testen hoe het voelt. Maar, uh, oké. Okay. Goed, niet normaal voelt het dus. Dat is en uh, ding wat vast staat. En, eh... Uh, ik ik wou nog wat... Ja. Uh, wat, wat ging nou... Ja, de, de Gear Guide. De Gear Guide. Eh... Uh, iPad 2 krijgt een make-over van 5,8 miljoen euro. Stuart Hux, die, uh, die man, de, de man die eerder verantwoordelijk werd voor een dus de iPhone heeft zich opnieuw uitgeleefd op een gadget van Apple. Dit keer heeft uh, de bit een iPad 2 in makeover gegeven. De iPad 2 Gold History Edition, zoals het appara apparaat is gedoopt. Is werelds duurste tablet en kost, uh, niet, uh, kost niet minder dan 5 miljoen euro. 5,8 miljoen euro. Uh, zoals bijna altijd met dit soort gadgets is de prijs erg hoog omdat het gebruik van massief goud en veel diamanten. En in dit geval uh, 65 diamanten. En ook nog eens heel veel massief goud. Hughes heeft echter nog iets toegevoegd wat er bij is opvoert. Uh, en dat zijn dinaro, uh, dinosaurusbotten. Nou, ik, uh, ik zou voor dat, voor die 5 miljoen zou ik toch, uh, of nou ja, bijna 6 miljoen. Zou ik toch wat anders doen dan een iPod uh, van massief goud, diamanten en dinosaurusbotten kopen. Maar goed, mijn mening natuurlijk. Zijn er mensen die je graag hun 6 miljoen na besteden? Wel heel kansloos, maar goed. Iedereen zo zijn ding, dit is train En drops op Jupiter. She's back in the drops of Jupiter in her She acts like and walks like rain. Me that there's a time to change it.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 man van de helden en je hoorde maai, my, maai, my, my, my, my. en daarvoor die Train. En je hoorde, Drops of Jupiter, een nummer waar ze heel erg bloem mee zijn geworden. En wat ook zorgde voor hun begincarrière. En uh, later iemand die zegt van, hey Train, dat ken ik toch van een nummer? Iemand, Train? Uh, ja, uh, train, train, Train, Train. Van ehm... Uh... Ja. Hey Soul Sister, of niet? Hey, Soul Sister, ja hè? ja. Dat ja. nummer daar kennen we Train allemaal van. met drops of jupiter en daarna hadden ze nog een groot hit uh, die kerstmis hit wat tijdens coca-cola ook veel werd gebruikt maar tegenwoordig uh, ja hoor we niet zoveel meer van twee maar ze zijn wel ontzettend veel aan het optreden oftewel zijn ontzettend hun zakken aan het vullen uh, met optredens en ze zijn lekker rijk aan het worden ja joh je zou ik ook doen gewoon een beetje een keer een goed nummer uitbrengen en nou daarna daarna gewoon lekker je zakken vullen Is toch toch handig toch? handig toch ik ga ik ook doen. <laughs> Althans, dat, dat zijn we allemaal voor plan. Maar ik denk dat het eigenlijk uh, niemand helemaal gaat lukken. Heb ik zo het idee. Van ons dan hè. Want uh, nou ja, iemand zingt eens iemand even wat. Uh, zing jij eens even. Jij ja, mag zingen. Uh, ook Hazel Sister. Zing ze zing, uh, zing is een, een nummer en een zinnetje uit Hazel Sister. Zing eens. Ah gewoon, hè, zing, zing zo, hey, Hazel Sister, zing dat maar eens. Hey Sol, sister. Nou, dat wordt hem dus al niet. En, uh, nou, Mick, jij dan nog eens even met je prachtige uh, zangstem. Hey Sol, Ik bedoel dit, het wordt hem niet. Wij, ik denk dat wij gewoon maar lekker wat uh, met de radio gaan doen. En, uh, trouwens, wist je dat Steven in het leger wou, uh, Mick? Dus, uh, wat wist ik? Ja, nou, geloof je er zelf, hè? Nee. Ik denk ook niet dat het wordt, ik heb het ook eerlijk tegen hem gezegd. Er wordt zwaar bezuinigd op Defensie. Ja, trouwens, iedereen mee eens? Moeten we bezuinigen op Defensie? Nee. Nee, allemaal... Nee, tuurlijk niet. Nou, omdat jullie er willen werken, maar we eigenlijk ja, moeten we wel bezuinigen. Eigenlijk moeten we wel bezuinigen op Defensie. Ik bedoel, we hebben toch helemaal geen leger nodig, jongens? Oh, oh. Wa hey, wa hey, waar waarvoor hebben we nou nodig? een leger nodig? Wordt het gaat breken de hel los. En dan zit nou, met stel al. je voor de hel zou al losbreken, dan hebben we aan ons klein leger hebben we al niks. Het enige wat er gebeurt is dat er meer mensen sterven omdat er meer mensen uh, in het gevecht raken. Omdat we een grote leger hebben. Dus we maken ge sowieso geen schijnvakantie. Het enige wat het leger nu is, is een beetje naar andere landen sturen. Om daar een beetje de zooi op te lossen. En dan moeten ze lekker zelf doen. Dus ik vind toch dat we moeten zijn nog op de fancy. Nu wel nog steeds iedereen mij oneens. Of... Ik vind het nog steeds niet. Waarom niet dan? Hoezo is het gewoon stom? Ja, maar waar slaat het sta, sta, Ga oh, is het... eens uh, waarom... even bij je microfoon, man. Maar waar, hoezo... waar slaat het nou? Waarom, waarom zouden we nou moeten bezuinigen? Nou, waarom we moeten we bezuinigen? Omdat we in een economische crisis zitten. Ja, maar kijk. Elke Nederlander heeft die en uh, uh, 150.000 euro schuld aan de staat. Daarom moeten we bezuinigen. Bezuinigen moeten we sowieso. Dus dat, dat... En dan vind ik toch wel defensie. Vind ik ook dat we op moeten bezuinigen, wat ik bedoel. Uiteindelijk, stel je voor Nederland zou. Eh, even realistisch, stel je voor Nederland zou worden aangevallen door. Eh, nou, neem Frankrijk, we winnen toch niet. Want zij hebben gewoon een veel te groot leger. Dus nog steeds zeg jij niet op bezuinigen, zuinige. maar heb je geen idee waarom? Nou ja, dan ga ik niet jou mee. Dan ga je met mij. En Mick, Mick wat zeg jij ervan jongen? Nou, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds heel veel mensen die uh, graag het leger in willen. Nou, dat is natuurlijk een valse hoop, want uh, met ons leger wordt ze al niet meer uitgezonden. Maar ik zou zeggen, waarom laten ze dan niet gewoon het leger in gaan? Ik bedoel, uh, er zijn mensen die, die zijn gewoon gemaakt om het leger in te gaan en meer doen ze niet. Kijk, misschien kunnen ze wel meer, ja, maar, maar meer doen ze Ja, ze maar dat kosten ze toch alleen maar geld? Weet je, hoe duur het leger kost? Ja, dat weet ik, maar kijk. Met al die bezuinigingen zijn er een uh, massa mensen ontslagen, meer dan 2000. Ja, maar en, uh, dat is goedkoper dan dat je ze allemaal aan, uh, aanlaat. Ja, maar dat is ook weer slecht, want ik bedoel, dan zijn er ook weer 2000 mensen zonder baan. Ja, maar als ze alleen maar geld kosten. Het is niet ze. De, kijk, op dit moment doen ze niks terug voor het land. Op dit moment. Nee, niet voor ons land. Nee. nee, dus ik bedoel, ze kosten op dit moment alleen maar geld. Dus als je ze uit laat zitten, is het goedkoper dan dat, uh, dan dat je ze laat werken. Ja, maar an, uh, hun verdienen dan anders ook geen geld natuurlijk. Nee, maar ook al verdienen, dat verdienen ze wel, want ze krijgen dan een uitkering. Dus. Bovendien, ik, ik denk dat je in Uruskan minder uitgeeft dan dat je in Nederland doet, persoonlijk. Ja, in Uruskan, als je het leger in gaat en je zit in Uruskan, dan heb je al je voorziening al Ja, is... Dus ik denk dat ze juist meer gaan uitgeven en dat is weer goed voor de economie. Dus even nog een laatste stemmer onder wie zegt bezuinigen, ik zeg bezuinigen. En Mick, nee, nee, oh, nee nog zei no, nee, ik nee. Ik denk dat we het gewoon, oh, als we een keer niet live zijn, moeten bespreken. Dit is de nieuwe Pitbull, en bonbon. bon. bon. Huh? Mira que tú estás rica Yo Yo quiero estar contigo Dale rica boom. que tú estás rica Yo vengo lo mío la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca regresía río tú sabes que yo soy armando lío Tú deja la muera que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un pero mami dame mamá madera Aprende una vez No soy Alejandro Fernando Roberto Dile alegría yo soy armando formando escándalo siento Mira mami, yo vendo música, yo no yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Sobíate, espírate, dígate, ya tú sabes para dónde pari. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parari. Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos cierto. Rica. Pa, pa noche, día, ella quiere su medicina, noche, día, ella quiere su medicina, noche, día, ella quiere su medicina, noche, día, ella quiere... Hey Drian De Chante En eh. Uh, Mikkie bent een spelletje aan het doen hoor. Wat voor spelletje ben je aangekomen? Uh, GTA. Welke GTA? San Andreas. En je moest weer helemaal opnieuw beginnen, want je hebt het nu even op de studio computer geïnstalleerd. Dus ja, dat is niet thuis, dus je had geen bestanden meer. Maar nee. lukt het wel een beetje of? Uh, ja, tuurlijk. Geen, geen, geen opmerkingen of problemen? Nou nee, hoor. Welke missie ben je nu? Uh, tweede of derde. Oh, en denk, denk je dat je het in de. Nou, je hebt nu nog 22 en een half uur. Denk je dat je in die tijd het lukt? Nou, ik denk het niet, nee. Denk je ook dat je een beetje... Soms ga je ook weg en denk je, ah, ik ben even klaar mee. Heb ik het idee? Ja, natuurlijk. Het spel gaat natuurlijk ook een keer vervelen. En goed, veel plezier met je spel. Ik ben nu aan de beurt om te kiezen. Dus hou jij hem even vast? Ik hou hem vast. En dan mogen we hopen dat ik geen erge dingen krijg. Even kijken. Tatatatam. Oh nee, ik heb weer een vraag jongens. Wat leuk! Nou, dat is echt jammer. Ja, uh, dat leuk. Voor jullie. Ja, bij welke datum heb je een speciale herinnering en waarom? Nou, uh, uh, 7, uh, 24 januari. Want uh, toen uh, dat ben ik jarig. Ja, dat is eigenlijk de enige waarbij ik een speciale herinnering heb. En dat is gewoon omdat ik jarig ben. En omdat ik ook destijds ben geboren. Dus het is ook een hele belangrijke datum voor me. Want als die dag niet had bestaan, dan, uh, dan zat ik hier nu niet hè. Dat is waar. Dat is waar. Dus nou ja, dat is, dat is bij mij. En dat is hem alweer. En uh, we gaan straks over een half uurtje gaan we de laatste patiënt gaan behandelen. En dan zijn we even een uurtje weg en dan uh, gaan we daar naar weer terug. En nou nog, ik heb, ik heb net al gezegd nog 21,5 uur te gaan. Hebben we er een beetje vertrouwen in? Of wat het vertrouwen? Uh, ik wel hoor. Jij ja, wel, nou daar doen we het voor. Goed, dit dus is net als je en Thorn.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 Maar je hoorde key en je hoorde en break En we gaan langzaam, naar ja, eigenlijk richting de laatste 25 minuten van het eerste deel van onze show Naar mijn gevoel is het hartstikke snel gegaan En we hebben het hele hebben ook netjes doorheen gejaagd Oh nee, wacht, we zijn nog wat verloren Nou ja, verloren, vergeten Nintendo Wii U komt waarschijnlijk pas eind volgend jaar op de markt Volgens Iwata wordt de INA verwachting op de e 3 2012 gepresenteerd Gewoonlijk zijn producten dan wat later in het jaar pas verkrijgbaar, meestal rond de feestdagen. Iwade zegt dat de uit, uh, uitgestelde ontzetting het gevolg is van de lessen die zijn geleerd met de DDS. Dus de nieuwe Wii uh, komt aan. Iemand die zegt, nou die ga ik kopen. Niemand, niemand, niemand geïnteresseerd, waarom niet? Ik heb, ik heb, ik heb al een heb, ik wou hem eigenlijk meenemen vandaag. Dat we, dat we samen met z'n allen gezellig beneden konden sporten, maar ik heb hem, uh, ik ben het vergeten vanochtend. Maar ik vind de hier op zich, vind ik, vind ik een leuk apparaat. Het is, ik vind het hartstikke leuk en uh, je hebt er toch veel plezier mee. Uh, ik wist toch wel, want het is echt jaren geleden, liep ik met uh, mijn vader in de mediamarkt. Ik zeg, ja dat moet je niet kopen, Het is echt een één -dagsvlieg. Maar uiteindelijk, uh, ja, doe ik er toch wel jaar mee. Ik doe er op dit moment niet veel meer mee, maar het, ik vind het toch wel... Uh... Ik vind het toch, ik, ik, ik, had, als we hem niet hadden gekocht, had ik het heel jammer gevonden. Iedereen, wie heeft hier geen wie? Dat je zegt, nou ik heb geen wie. Mick heeft geen wie, heb jij wel een wie? Uh, ik heb... en, maar, maar Mick zou je wel een wie willen? Uh, ah, nou niet per se. Maar ik dacht je niet vroeger omdat iedereen een had van, ah die wil ik ook. Nee hoor. Zo van het Blackberry gevoel. <laughs> nee hoor. Nee, ja, ja, geen behoefte aan. Nee, ik niet. Je, je bent echt de enige Mick. Je bent echt de uitzondering op de maatregel. Uh. Maar goed, het kan gebeuren, kan zo zijn bio SF Mijn boy SF-top En hé Het is die ozen, Hé hey. dopen. Hé Hé de buurt Hé Hé Hé Hé over. De Hé Hé Hé de Hé we kunnen hangen als ze meen Gaan posten, ben de meest gehaten De meest besproken Rapper in the game Rapper in the game Gast, ik ben zo so hard Je zou denken dat ik steen was Zie dat zo geduip Je zou denken dat ik gay was Slow so sick Je zou denken dat ik eet zat Maar dat heb ik niet Nee man dat heb ik niet boy Dus noem me John F. Yeah Maar ze kennen die boyen Zitten rappers in de nood. Ja de bellen zijn naar mij Heb je één moment Heb die rappers aan de lijn Telemarketing Ja ik hou ze aan de lijn En het zijn geen honden Maar ik hou ze aan de lijn Sonja bakken, Ja ik hou ze aan de lijn Man ik ben veel te ver Man ze houden me niet bij, ik ben weg. Je hey. Hey, je En niemand die die tippen de strakken die, die ik heb hey. Hey. Schat je fuck met mij, want al nou die rappers die zijn nep hey. Hey, Baby kom op mijn laat me je zeggen wat hey. ik heb Ik heb m'n broek laag, pet laag, jap, iedereen roept hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Stop! Hey. Hey. Ik heb mijn broek laag, bet, laag, jap, iedereen roept hey. hey. hey. hey. Stop!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 Maar me niet aan de dus slag, spullen nigga laat me gaan en daarna ben ik weg. Hey. Hey. Je hey. niet niemand die ik kut heb en dan de zaken die ik heb. schat hey. hey. schatje fuck met man, maar al nou die rappers die zijn nep Ey hey. baby, kom maar zien, laat me je zeggen wat ik heb. Hé, hey. Ik mijn broek laag, mijn laag, jap iedereen roept hey. Hey. Hey. Hey. Stop mijn hey. hey. mijn broek laag, mijn laag, jap mijn broek hey. hey. hey. van Finkel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 Sorry, ik wil het woord zwijgen niet gebruiken, ik ben weg. G&R Levels En uh, we gaan het laatste onderwerp bespreken van deze eerste, ja, eerste periode Wat vinden jullie van het jagen op beeld? Uh, nou, zeg maar, wat vind jij op jagen op beeld? Wat, wat vind je daar nou van? Ja, jagen op beeld. Uh, ja, wat vind ik er nou van? Het is allebei. Um... Het is allebei? Ja, het is allebei. Het is goed en het is slecht. Nou, hoezo is het goed en hoezo is het slecht? Ja. Als jij als jij te als het te veel te veel wild is, dan zit je hier met een met zo'n ding in je slaapkamer. Dan, uh, dan weet je niet eens ja, waar ben, je kwijt ben moet. Ben je voor of tegen? Ik ben al ik ben voor allebei. Nee, je moet je moet kiezen voor of tegen. Nou, oké, okay, dan ben ik uh, voor. Je bent voor het jaar. Ja, dan ben ik voor het jaar. Nou, ik. Nou, uh, ik zelf ben tegen, want wat uh, Steven zei, dat is wel waar, want. Uh, wat wij nu ook bijvoorbeeld hebben is, bij ons in de duinen zitten veel te veel herten en die worden ook afgeschoten. Ja, aan de ene kant is het wel goed, want anders uh, lopen ze op een gegeven moment ook de weg op en alles, dat is ook niet de bedoeling. Maar aan de andere kant vind ik dat je ook weer niet op wild uh, hoeft te schieten. Want, uh, wat ja, ook maar hoe ook moet ook je gebeurt... het dan doen? Ik kan zo moeilijk uh, achterna rennen. Uh... Ja, nou, nee, ja, normale... normale beesten waar, niet, uh, waar er niet ontzettend veel van zijn, zeg maar. Ja, maar los, uh, gewoon zwijnen. jagen in het algemeen op het wild, ja of nee? Nee. Nee, niet doen. Nee, ik nou, uh, ik, maar. Ik, vind, ik vind dat gewoon alle beesten die we over hebben, die moeten gewoon naar een of ander park sturen. Naar een dierentuin of zo. Want daar, uh, nou, of naar zo'n wildpark. Bijvoorbeeld je hebt, de, ik weet niet, in Beekse Bergen heb je ook bijvoorbeeld zo'n wildpark. En dan stuur je ze daar toch lekker naartoe. Ik bedoel, die mensen die ze er wel op te wachten, want de schaat is. Uh, ze zijn wild, dus ze kunnen daar gewoon naar binnen. Dus ik ben ervoor dat ze gewoon ergens anders naartoe worden gedaan. Waar ze wel handig voor zijn. Maar dat afschieten, dat vind ik ook. Uh... Dus je bent tegen het jagen. Ik ben tegen het jagen. Ik uh, zie een andere manier zie ik uh, veel liever. Goed, ik denk dat uh, de, laatste, uh, de laatste kaartjes uh, voor dit uur mag worden getrokken En dat mag uh, degene die het als eerste deed, maar ook degene die als laatste deed. Stefan, kom maar weer jongen. Je bent weer aan de beurt. Nou niet zo enthousiast hè. Goed, nee, deze keer niet, joh. Hey, kom op. Goed, ogen dicht. Ogen dicht, ogen dicht. Ik zal je handen pakken want anders... Uh, hier moet je een, ja, hier, hier. Oh, hij zit helemaal begraaid, die jongen. Nee, wat staat erop, wat staat erop? Oh, oh, ja, nee, dan moet je even naar de microfoon. Je hebt dus een vraag, dan moet je even naar de microfoon natuurlijk. Uh, wat, wat is de vraag? Wat, stel hem. De vraag is: hoe zie jij jezelf over 15 jaar? Nou, hoe zie jij jezelf over 15? Nou, vertel maar. Nou, ik zie mezelf over 15 jaar al in, in een heel mooi groot huis zitten, met uh, alles erop en eraan. En, uh, ja, van die mensen die gewoon uh, dat je dat je in je hand hoeft te klappen, en dat ze komen en dat ze dan zeggen: ja, meneer, wat kan ik voor u doen. Dat is snel. Nou gewoon... Dus het enige wat je ziet is eigenlijk rijkdom. Ja, rijkdom. Dat is dat. dat, dat, dat daar dat word je gelukkig van. Voorspelling. Heb ze. Dat is. Ik vind. Ik denk. De, de, de, maar dus. De, nou, Steven, voor je hele familie is dood. En uh, ja, nou ja, je hebt een vrouw ook. gehad en die is, die is, die is doodziek. Nee, grapje. Maar, ja. maar, zie... maar je hebt wel een weer tegen kan zeggen, kom hier, dan ben je hartstikke blij. Nee jongen, lekker zo beter man. <laughs> nee joh, grapje, ik zie mezelf gewoon een normale baan. Gewoon, gewoon normale zo, baan, ja. gewoon een lekker kantoorbaantje bij de McDonald's. Ja. Ja, en wat je nu ook doet, dit is ja. de Neon trees. <laughs> en dit is Animal.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 En Kobe Kelly. En je hoorde? Lucky. En als ik zeg Colbie Caillat, waar denken mensen dan aan? Jullie, niet mensen, maar jullie. Colbie Kelly iemand, dat jullie zeggen, oh ja. Yeah. Geen idee, nee. Ja kom op, dit is een groot artiest geweest in, uh, in omstreken. Uh, oh ja, met uh, met met Bubbly. Niemand? Oké, okay, ik zal het, ik zal het wel even horen voor, uh, laten we horen voor de opfrissing. <middels> dat nummer ken ik al wherever, wherever, wherever. dat is bubbly die kennen jullie toch wel kijk nu nu schiet hij opeens binnen, Nou, dat is kom ik samen met Jason Marens, Jason Marens, dat kennen jullie wel allemaal hè? Maar ik hoop voor jullie uh... het blijft vandaag stil jongens, kop op ja, laten we eens even een stuk van horen uh... Jason Marens, nou ja, uh, make it mine bijvoorbeeld, het nummer van hem wake up everyone Oh, oh ja, die okay. herken ik het wel oké. Is het weer, is het weer allemaal opgefrist, de muziek, Kennis? Ja, het is Kennis? Al, allemaal helemaal doe Duur Het duurt even, maar dan heb je ook wel, hoor. Oké, jongen. Goed, uh, we gaan afsluiten voor uh, deze, de eerste drie uur. Het zit er weer op, um, Ja, hoe, hoe hebben jullie het ervaren? Uh, leuk. Leuk, leuk, leuk. Uh, nu nog een keer bij je microfoon, uh... Je hebt het als van leuk ervaren. Leuk en gezellig vooral. Ja. Iemand, iemand al honger? Ja. Heb je, heb je serieus honger? Ja, ik heb ook, ik heb een beetje honger. Maar ja, ik ben, ik ben ook het meest bezig van ons dieren natuurlijk. We zijn ook hard bezig met jullie spelletjes. Maar ik bedoel, ik moet natuurlijk ook de hele tijd. En uh, ik begin al wel een beetje honger te krijgen. Dus uh, we stoppen ermee. <lacht> nee. nee. Ja, je moet er niet aan denken. Het gaat een beetje moeilijk als je maag uh, zit doen in plaats van 24 uur, 4 uur. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, dan hoeven we, we nog maar een uurtje. Nee, goed. Uh, we spreken hier over een uurtje weer. Zijn we weer terug uh, met de stand van zaken en dan gaan wij uh, een spelletje en zo doen. Je weet wel, uh, allemaal hoogstaande dingen. En dan spreken we jullie zo weer. Dankjewel voor het, eerste, uh, voor het luisteren van de eerste uur. En um, nou, helpen we jullie uh, zo weer te spreken. Oké, ja, jongens. Ja, ja tot, tot zo weer. Even, even heel emotioneel afscheid. Uh, goed, we spreken je over nu weer. Tot dan, tot straks en uh, ja later. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog heb te melden. Later. dit is Fraser. Something in the water. <middels> I'm not